Plaats 49 staat nog het, het, uh, het shalom voor uh, de tempel. Jehi ratzon milifanecha Adonai Eloheinu <speaking> velohei avotenu, shi baney betamikdas bimerav yamenu, vetencha kenu betoratecha, vezamna vodcha Bira, kimei olam uchanim katmoniot, va ve Adonai min chad <Hebrew> yehuda ve Kimeolam, Ukshanimkat Moniot. Hier eindigt het Amida.